...op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner. Jan Wolkers. Hij gaat zijn vijfde dag in, met goed weer, heeft er dus vier achter de rug. Van Jan Wolkers nog geen klachten wat het slapen of de eenzaamheid betreft... Het voornemen van hem om het eiland af te bakenen door het bouwen van een hek is tot nog toe niet verwezenlijkt. Daar loopt dus eigenlijk wel een parallel met het verblijf van Godfried Beaumans, zij het dan door volkomen verschillende oorzaken. Beaumans voelde zich lusteloos terwijl Jan Wolkers door zijn drukke dagindeling met het verzorgen en onderzoeken van de natuur niet tot creatieve uitspattingen komt. We hebben, geloof ik, dat moeten we even afwachten, contact met Jan Wolkers. Hij heeft iets uitgedacht met een knijpertje om het dingetje iets verder van zijn mond te houden. Soms komt het te hard door. Um, dit is dan de Bredenburg. Nou, Jan, ben je daar? Over? Ja, hier ja ben ik. Ik heb uh, eerst een bericht. Uh, Bakker Gosselaar uit Assen heeft weer toegeslagen. He, met een sportvliegtuigje. PH, TGU heeft hier een pakje... ...laten vallen. Gelukkig kwam het in de zee terecht... ...en het dreef dus op zo'n golfje naar me toe... ...en anders had ik het natuurlijk nooit mogen nuttigen... ...want ik zou me alleen voeden met wat in de zee zit. Er zaten dus een paar taartjes in, een paar, uh, een paar kano's... ...en twee gevulde koeken uh, in een zakje waarop een gedicht stond... ...zie hier wat taart mijn beste vriend, dat heb jij heus toch wel verdiend? Jij schrijft toch van die mooie boeken, daarom nog twee gevulde koeken... Nou, en toen ik heb dus een gedichtje terug voor, uh, voor Bakker Gosselaar. Wie gevulde koeken eet en weduwe trouwt, weet niet wat daar is ingedouwd. Alleen Bakker J. Gosselaar, die maakt het met het fijnste klaar. Dan hoop ik maar niet dat, uh, dat alle middenstanders hier van alles afkomen werpen. Want dan kom ik onder de, onder de vlaaien te zitten uit Limburg en onder de Oesters en Kreeft uit Ierseke. En onder de bollen uit uh, Sassheim, dag Jap Wolkers. En uh, de houten ham uit Den Haag. Over. Zeg, hoe overigens, hoe weet jij dat, wat het er allemaal in zat? Als het de zee dreef? hey, over. Nee, ik zeg dat het met een klein golfje naar mij toe uh, dreef. En uh, nu moet ik eindelijk eens... Uh, huh, en dat is een beetje gek, nu moet ik eindelijk eens Carina gedacht gaan zeggen. Maar ja, dat is, dat is niet zo vreemd, want ik denk natuurlijk altijd aan er... En uh, dan hoef je uh, elkaar niet zo gedag te zeggen. En dat doe ik hierbij en zo. En uh, nou ja, soms denk ik wel eens... Uh, dat ik er zie zitten, maar dan is het een zeehond. Gisteren ren ik, uh, zaten er twee grote zeehonden op het strand. Ik ren er naartoe. Ik pak er eentje zo van achteren vast. Ze kijkt om en verdomme. Huh? Ik had toch ook niet kunnen weten dat een zeehondenmoeder net zo slank kan zijn als haar dochter. Over. Goed ja, jouw gevoelens. Hè? Je houdt je op met de school extra. Wat zijn jouw gevoelens op vier dagen? Over. Uh, je, je zegt, je houdt je bezig met de, met de school extra. Nou, daar raak ik een groot deel van mijn gevoelens. Daar heb ik nog niet zoveel van verteld. Ik zag het beestje dus eerst lopen. Hinken, dat is, dat is afschuwelijk, want school kunnen zo mooi lopen. Uh, en hij kon nog niet vliegen. Ik heb hem gepakt. En uh, hij had een gebroken onderpoot. En jij zegt, je viert je creativiteit niet bot. Nou, heb da daar heb ik een groot stuk van mijn creativiteit op bot gevierd. En ook de anatomie die ik vroeger geleerd heb op de academie kwam nu goed van pas. Want ik wilde dus dat pootje zetten. Maar dat viel niet mee, want hij spartel nogal tegen. Toen heb ik zo'n lijfje van met zijn kop naar voren in een sok gestopt. En toen werd hij rustig, waarschijnlijk enigszins bedwelmd. En ik draag die sok hier al lang. En toen heb ik twee hele dunne... ...houtjes eh, genomen... ...die heb ik fijn geslepen, heel dun... ...ik heb het pootje tegen elkaar gezet... ...je weet zo'n onderpoot van zo'n scholekster... Eh, ...dat is net als bij een mens... ...dat is een scheenbeen... ...en een dun kuitbeentje... ...en dat heb ik heel precies tegen elkaar gezet... ...toen heb ik er eerst een dun om gedaan... ...toen die stokjes... ...want ik dacht anders gaat het misschien sweren... ...als er geen lucht is gaan. Toen ...toen oplast ...en daaromheen weer een los wit verbandje... ...ook met leukoplast... ...en zo heb ik hem in mijn tent gezet... ...in een doos... En de ouders kwamen om de tent maar heen vliegen en schreef die terug. Hij heeft hier nog een broertje of zusje ook rondlopen. En uh, soms zet ik hem buiten. Nou je eet nu, hij eet nu, uh, hij eet nu uh, uh. ik heb nu, ik, ik, ik, in het begin had hij granalen, Maar ik vang nu pieren voor hem, die haal ik uit de, uit de blubber en de bagger op. Maar hij is er, uh, nou ja, hij vindt het lekker. Hij is er blij mee. Blij met pier uit slik, zou je kunnen zeggen. Over. Je hebt hem wel zwaar verbonden. Hij kan dus niet meer wegvliegen, begrijp ik, na al die verbandwikkels. Over. Nee, hij is heel, heel licht en heel mooi verbonden. Ik heb er een paar fotootjes van gemaakt en ik hoop dat die, die hij uh, ter zijner tijd kan zien. Misschien kan ik wel een, uh, een diploma daarvoor krijgen van het, uh, van het Rode Kruis. Over. Je gevoelens uh, vier je bot op de Schoollexter. Waar bestaan die dan precies uit Jan? Over. Nou, die gevoelens, kijk, dat is zo. Het is een, het is een heel warm en, en, en echt gevoel als je zo in je tentje maar even beweegt. Of je komt binnen. En dan kijk je twee, meteen twee van die donkere, glimmende oogjes je aan. Dat is, nou ja, dat, dat vind ik gewoon een rijk gevoel. Dat is fijn. En al die al die al die je. Je leert alles kennen, weet je. Bijvoorbeeld als je mij vraagt wat vind je het mooiste van het eiland, dan moet ik heel lang nadenken uh, en dan zeg ik toch. De visdiefjes. Want dat is zo iets magnifieks, ik bedoel uh, als God uh, alles geschapen heeft, dan is hij, heeft hij de mens in een, uh, in een, in een scheet gemaakt, maar aan zo'n visdiefje daar heeft hij weken, weken aan zitten knutselen met bouwpakketten zus en zo, totdat hij het allermooiste had wat hij, uh, wat hij maken kon want het is zoiets magnifieks en ook de geluiden die ze maken, die leer je allemaal kennen je, je hoort als je in je tent bent, hoor je al aan het geluid dat ze een visje hebben voor een jongen hè? dat vliegt in de lucht en dat geeft ze hem in de lucht dat is, uh, is uh, ongelooflijk. Trouwens, al die, al die dierengeluiden. En dat, dat wilde ik nou, uh, dat wil, daar zou ik wel Willem Breuken bij willen hebben. Want soms doet het net. Uh, Denk aan een concert van hem. Je zou kunnen zeggen: origineel en toch niet melig. En, uh, en bezeten. En toch met een kringslag op zijn tijd. Want het is. Uh, die geluiden van die meeuwen en al die vogels die zijn zo satanisch soms en soms zo komisch. En soms doen ze denken aan menselijke gesprekken. Dat je, hebt, uh, nou je, je hebt hier van, van alles om, uh, om je gevoelens en je gedachten in uh, te projecteren. Over. Kwak, kwak. Over. Ja, eh... Uh... Dan, wat, wat, er, wat ik erg mis, dat is een, uh, hier zittend voor mijn tent in een, want die stoel is erg onhandig, dat, dat, ik hou niet van, van die zachte stoel alsof je in een, in een soort slappe rup zit. Ik mis erg mijn Friese Kramer stoeltje en een koel glas whisky soms avonds, want dan zie je ineens, dan liggen die, die kleibanken daar zo van de Waddenzee en dan, dat is heel geheimzinnig, dan, dan ...komt ineens ongemerkt het water op. Het is net het uit de aarde opwelt. En als je een bepaalde hoogte hebt... ...dan zie je links ineens... ...loodrecht op de Waddenkust hier... ...zie je, zie je een, een branding aankomen rollen. En dat is heel geheimzinnig. Dat is een beetje denken aan, aan de mei van Gorter... ...weet je wel, toen werd de zee ook als een... ...enzovoort, Er komen al die vergelijkingen en zo. Over. De zeehond Jan, over. De zeehond, daar ben ik niet meer bij geweest. Maar, maar als, je zijn, als je hem noemt, dan, dan is het net of, het, uh, of, of ik hem ruik. He, ik ga er vanmiddag weer naar kijken. Over. Wat voor indruk uh, maakt de nacht op jou? Hoe is het met jouw kinderangsten? Nog twee minuten overigens. Over. Nou, ik, ik heb geen angst. Ik heb al verschillende grote wandelingen gemaakt. Hier op het eiland en... Uh, dat is, dat is ontstellend boeiend, want er is de laatste tijd geen maan. Tenminste, ik zie hem niet. Ik dacht dat het, dat het nieuwe maan aan het worden was. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar als je daar in het donker loopt en je, hoort, uh, je loopt langs de zee, je hoort die zee klotsen. En ik, ga, ik ben een keer in, op een nacht het hele eiland om geweest. Het is indrukwekkend. Eerst het ruizen van de zee en dan aan de andere kant, aan de waddenkant, die doodse stilte. En uh, nou ja, dat komt gewoon ook. Ik voel me, je, je weet, hier zijn geen mensen. Als je op een eenzaam stuk komt waar je voetstappen ziet... waar je denkt niet in geweest bent, dan schrik je even. En dan pas ik er mijn voet in en dan past die. En dan weet ik dat ik het geweest ben. Over. Waar denk je dan aan als je dat doet heel snel? Over. Ja, en onze goede vriend Robinson Crusoe. Zo'n zo soort gevoel is het wel. En ook dat mensen dus toch wel op de een of andere manier... een bedreiging vormen voor elkaar. De mens is de mens een wolf. Hè. Over. Goed, je grootste verlangen dan als laatste. Op dit ogenblik. Over. Nou, uh, mijn grootste verlangen dat is, uh, nou ja, uh, ik vind het fijn om, uh, om uh, zaterdagochtend met een groot bos teunersbloemen die groeien toch zoveel, weer naar Carina te, te gaan. Maar als ze hier zou komen, zou je nog twee maanden kunnen zitten. Als ik het dan niet te druk voor had, want ik ben met werkkleding bezig, hè, daar ben ik de laatste hand aan het leggen. Dan zou dat misschien wel mijn grootste verlangen zijn, dus met Harry twee maanden alleen te zitten over... Mooi, mooi, mooi. Je hebt het enorm naar je zin. De luisteraars die hebben dat gehoord. Die kunnen dat overigens morgen weer gaan horen. Wij wensen je hier vandaan uh, sterkte. Dat is nogmaals een rare opmerking. We hopen dat je het uh, volhoudt zoals je het nu doet. Morgen van 12 tot 10 over 12 horen we jou weer. Alleen op een eiland. Dit was het dagboek van de eenzame eilandbewoner Jan Wolkers. Contact vaste Wal Willem Ruis. Vara Avroproductie...